Veel Libiërs hebben de afgelopen dagen een kijkje genomen in de koelcel, waar ook de legerchef van Gaddafi lag. Vandaag werd de koelcel gesloten voor publiek. De lichamen waren al in staat van ontbinding.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 Hij ramde onderweg meerdere politieauto's en ook daarvoor moet de man zich morgen verantwoorden voor de rechtercommissaris. De inspectie voor de gezondheidszorg eist dat de uitwisseling van patiëntgegevens uiterlijk voor 2013 is verbeterd. In een rapport van de inspectie staat dat vaak slecht wordt gecommuniceerd tussen de instellingen. Dat levert ernstige risico's op voor de patiënt. Verder zijn patiëntendossiers vaak niet actueel en kunnen instellingen niet in elkaars gegevens kijken. Ze sturen elkaar mailtjes, brieven en faxen over patiënten en door het overtypen ontstaan fouten. Als de gegevensuitwisseling voor 2013 niet verbeterd is, dan legt de inspectie een uitwisselingssysteem op. Eerder dit jaar werd het elektronisch patiëntendossier afgewezen door de Eerste Kamer. De inspectie vindt digitale uitwisseling wel een goed plan, maar benadrukt dat ICT niet alles oplost.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 Dan nog het weer. Vannacht toenemende bewolking en minder wind. Morgen zwaar bewolkt en vanuit het westen regen. En het wordt een graad of 12. Woensdag in de kustgebieden nog een enkele bui. Vanaf donderdag droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. Geloof in mij. zit toekomst in ons allebei.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 Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck ter waarde van 1000 euro. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.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 TV-kenners reageerden verbolgen. Nu wilde Avro, die de verkiezing organiseert, de stemprocedure herzien. Juist ja. Een beetje als na een voetbalwedstrijd beslissen dat buitenspel wel gewoon mag. Een vergiftigde taart, een Brits referendum en kuifje in Hollywood. Een uiteenlopende mix vanavond in het Oog op Morgen. We gaan naar Londen, want de Britse premier David Cameron... probeert daar een referendum tegen te houden... over het lidmaatschap van de Europese Unie. En op dit moment wordt er in het Lagerhuis gestemd... over de vraag of dat referendum er moet komen. Het Hoornse taartarrest is 100 jaar oud, dat wordt gevierd. Het gaat om een uitspraak van de Hoge Raad... in een berucht moordzaak met als wapen een vergiftigde taart. En straks praten we met de zoon van het dienstmeisje dat ook werd vergiftigd, maar het overleefde. En de wereldberoemde stripheld Kuifje maakt zijn debuut als filmheld. Blijft hij zichzelf trouw in zijn driedimensionale hoedanigheid? Dit allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 24 oktober. Hey, een vader roept wanhopig naar reddingswerkers. Hij weet zeker dat zijn dochter nog onder het puin ligt en wil dat ze gaan graven. Maar de weinige reddingswerkers die er zijn zoeken eerst een ander slachtoffer. Zonder succes. De aardbeving in Turkije heeft tot nu toe aan zeker 272 mensen het leven gekost. De hulpverleners bergen dan ook vooral lichamen. Maar heel soms is er een klein wonder... Na 30 uur wordt de 24-jarige Murat Saklam levend onder het puin vandaan gehaald. De verwachting is dat het dodental nog zal stijgen. Nog niet alle lichamen zijn gevonden. En de verwachting is dat sommige van de 1300 gewonden het niet zullen halen. Italië krijgt ervan langs. Na de eurotop van gisteren werd duidelijk dat de EU harde woorden... richting premier Berlusconi heeft gesproken. Dat het vertrouwen in zijn leiderschap niet groot is. Op de persconferentie van Angela Merkel en Nicolas Sarkozy werd dat pijnlijk duidelijk. De vraag wordt gesteld of Berlusconi de twee gerust heeft kunnen stellen. de des de Wat er volgt is tekenend. Sarkozy en Merkel kijken elkaar aan en er volgt een veelzeggende glimlach. De staatsschuld van Italië is 120 van het nationaal inkomen. Dat van Griekenland is 130 Maar Italië is veel te groot om gered te worden. En volgens de EU doet Perdusconi te weinig om een crisis af te wenden. Dat beseffen de gewone Italianen inmiddels ook... en het vertrouwen in de politiek verdwijnt. De politiek in dit moment Van alle punten de vista. van de, handen, de en sinistra. Overmorgen moeten er spijkers met koppen geslagen worden op de zoveelste top. Beleggers schijnen er vertrouwen in te hebben. Alle Europese beurzen sloten vandaag in de plus. De griepprik is volkomen nutteloos, dat zegt het geneesmiddelenbulletin. Het Medisch Blad deed onderzoek naar het vaccin met de volgende conclusie. Dat er geen bewijs is dat de jaarlijkse griepprik voor ouderen en risicogroepen werkzaam en effectief is. Dat zal een behoorlijke domper zijn voor de 3,5 miljoen mensen die zich jaarlijks laten prikken. De meeste mensen zijn er namelijk erg enthousiast over. Uh, ik word er niet ziek van en ik heb nog geen griep gehad. En ook de Gezondheidsraad is in zijn nopjes met de griepprik. Die adviseerde de regering juist om het vaccinatieprogramma op te zetten. Volgens het geneesmiddelenbulletin is daar een reden voor. We hebben ook uh, aangegeven in het artikel dat ook bij de Gezondheidsraad uh, opnieuw weer sprake is van uh, belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie. Per jaar gaat er voor 56 miljoen euro aan vaccins over de toonbank. Genoeg reden dus om een warm voorstander te zijn van prikken. Maar het RIVM buift dat weg. Volgens directeur Roel Coutinho is er geen enkele reden om aan te nemen dat de Gezondheidsraad vuil spel heeft gespeeld. De gieprik is altijd omstreden geweest, maar wat hem betreft is het baat het niet, dan schaadt het niet. Ja, dat is een methodologische discussie en die is ook niet oplosbaar. Weet u nog? We zijn hem back home, maar uh, we still uh, keeping their uh, helicopter. Nou, Safe Gaddafi mag de helikopter niet houden. Nu zijn vader niet meer is, wil de Nederlandse regering hem toch echt terug, ondanks dat de links niet meer in originele staat is, zo ontdekte een ploeg van RTL. Een blik naar binnen je ziet een kapot instrumentenpaneel... en je ziet dat sommige onderdelen gewoon ontbreken. De strijders van Gaddafi hebben blijkbaar souvenirs meegenomen. In de maanden op het strand is de helikopter niet goed bekomen. Toch denkt militair deskundige Christ Klep dat het nog prima te gebruiken is... alleen een kwestie van een grote beurt. Ik had eerlijk gezegd gedacht dat hij verder gesloopt zou zijn. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Hoewel de officiële uitslag van de verkiezingen in Tunesië pas morgen komt... heeft Enachta, de islamitische partij die in de peilingen aan de leiding ging... vanmiddag al laten weten dat ze 40% van de stemmen heeft gekregen. Bertus Hendricks, goedenavond. Goedenavond. Bertus, je zat de afgelopen dagen in Tunis. Dat is veel toch, 40%. Ja, maar het klopt helemaal met uh, de indruk die ik tijdens de campagne heb uh, gehad... en uh, ook tijdens de, de, de verkiezingsdag waar ik uh, van het ene bureau naar het andere ben gereisd om een indruk te krijgen van hoe dat verliep. En het was duidelijk dat uh, er nacht daar heel sterk naar voren kwam. Een van de aanwijzingen was dat zij bijvoorbeeld in elk stembureau uh, een waarnemer hadden... terwijl andere partijen uh, niet genoeg vrijwilligers hadden om al die stembureaus uh, te bemannen. Dat zegt ook iets over de kracht van zo'n partij... En het, is, denk, het heeft te maken ook met het feit dat Ennagda uh, altijd onder Ben Ali verboden is geweest. Uh, ze hebben in de gevangenis gezeten, hebben een zware prijs betaald. En zij zijn voor heel veel Tunesiërs die ook echt niet wakker liggen van de sharia. Uh, en, en daar ook, niet, uh, ook overigens niet, niet bang voor zijn. Maar de echte breuk met het verleden. En uh, ik denk dat dat een factor is die ook heeft meegesteld bij mensen die op zichzelf niet wakker liggen van uh, het islamitische kant van Ennagda niet wakker liggen in de zin van dat ze er geen, niet per se een voorstander van zijn? Nee, nee maar er ook aan de ook andere kant niet, niet zo bang voor zijn. Omdat mm -hmm. uh, men heel goed weet uh, dat uh, Wil en nacht daar uh, succes hebben... dan, uh, dan zal uh, de, niet de, de hoofddoek het belangrijkste zijn... of uh, een een of andere artikel van de sharia... maar het belangrijkste zal zijn of deze partij uh, met zo'n enorm mandaat... in staat zal zijn om de problemen van de Tunesiërs uh, op te lossen. En die zijn niet op de eerste plaats wel of of niet een hoofddoek of een bikini, want dat, daar wordt het vaak toe gereduceerd. Het is de vraag of men aan die geweldige werkloosheid een eind kan maken... waar heel veel jongeren een totaal uitzichtloos leven aan ontlenen. Ja. Heb je iets gehoord van de eerste reacties van de andere partij? Want ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld veel teleurstelling is... bij de Centrum Linkse Democratische Volkspartij... Um, ja, die, die hebben eigenlijk ook al uh, zijn teleurstelling uh, en, en hun nederlaag uh, toegegeven. Uh, met, met name dus die, uh, die, die progressieve democratische partij in de Franse afkorting van Najib Chabi. Die, uh, uh, ja, die uh, had heel veel meer verwacht. Uh, ik denk dat dat komt omdat hij uh, toen hij terugkwam uit, uh, uit, uit ballingschap en uh, heel populair was. Dat hij zich te snel met veel oude figuren van uh, het regime van Ben Ali. Ali heeft omgeven dat heeft heel veel mensen teleurgesteld. Uh, wat, maar de Takatool-partij, de, de, de het Forum voor Werk en, en Vrijheid, die heeft het uh, beter gedaan. En uh, ook het Congres voor de Republiek van meneer Monsef Marzouki. Uh, die zijn ook niet uh, slecht uh, naar voren gekomen. En dat zijn eigenlijk de twee groeperingen waarvan uh, men vermoedt dat die met uh, uh, Ennagda een coalitie moeten gaan vormen. Want dat moeten we wel bedenken. Uh, een van de voordelen van het kiessysteem wat ze in Tunesië hebben, dat is het Nederlandse systeem. Uh, Evenredige vertegenwoordiging, maar dan uh, per kiesdistrict. Dat betekent per definitie dat uh, alle groeperingen vertegenwoordigd zijn. Dat betekent bijna per, per definitie dat er een absolute meerderheid bijna ondenkbaar is. En dat betekent dus dat je compromissen moet sluiten. En dat is nou juist de essentie van democratie. Mm -hmm. En in jouw optiek, als, uh, als deskundige en iemand die er ook veel is geweest, is het goed nieuws voor Tunesië dat achter de grootste is geworden? Nou, het is vooral goed nieuws uh, dat Tunesië een fantastische, uh, de eerlijke en doorzichtige uh, verkiezingscampagne heeft meegemaakt. En natuurlijk zouden veel van mijn vrienden in, uh, in Tunesië graag anders hebben gezien. Want die zitten over het algemeen meer uh, in, de, in de seculiere kant. Maar ook veel van die vrienden die zeggen, het is toch belangrijk uh, dat uh, als we democratie willen... Ja, dan zul je ook moeten accepteren dat uh, af en toe een partij wint die niet uh, jouw uh, jou voorkeur heeft. En, maar wij moeten ervoor zorgen dat onze instituties zo sterk worden... dat die instituties ook tegen een stootje kunnen en ook niet kunnen worden misbruikt. Als iemand te veel macht krijgt. En eh, we moeten niet vergeten, eh, de, wat er gebeurd is... is de kiezing van een grondwetgevende vergadering. Dat betekent, die be, bestaat een jaar. En in dat jaar moet een grondwet worden eh, ontworpen. En in dat jaar kan men ook al zien hoe eh, NAGDA eh, met zijn macht zal omgaan. En dan na een jaar zijn er nieuwe verkiezingen en dan is er weer... Een nieuwe kans voor andere krachten om uh, een beter resultaat te behalen dan dit keer. Bertus Hendricks, hartelijk dank. Ja. En dan heeft mijn collega Martijn Nijhuis voor ons alvast de kranten morgen gelezen. Ja, in Spits staat bijvoorbeeld dat in Amsterdam meer rellen opkomst zijn tussen Turken en Koerden. Turkse jongeren zouden elkaar via hun mobieltjes oproepen om woensdagmiddag naar het Museumplein te gaan en weer te gaan rellen, net als zondag. Volgens de krant weet de politie al van de plannen en zijn er ook al maatregelen genomen. De politie zou Turken en Koerden in Amsterdam scherp in de gaten houden. En volgens de politie wordt er ook met de Turkse jongeren gepraat. Trouw vraagt zich af hoe het verder moet met trots op Nederland, nu oprichter Rita Verdonk is afgehaakt. Belangrijke leden van de partij denken dat trots op Nederland gewoon door kan. De partij kreeg geen landelijke zetel, maar boekt lokaal wel successen. De fractievoorzitter in Tilburg zegt dat de partij Rita Verdonk niet per se nodig heeft. Aan de drie zetels in Tilburg heeft mevrouw Verdonk niets bijgedragen, zegt hij. De fractievoorzitter in de gemeente Zuidplas meldt dat hij is gevraagd om Verdonk op te volgen. In trouw zegt hij, ik lig nu aan het zwembad in Turkije... en heb dus genoeg tijd om over mijn toekomst na te denken. Ja, en je moet natuurlijk niet te enthousiast lijken, dus zegt hij... Als ik officieel word gevraagd, dan ben ik daar waarschijnlijk wel toe bereid. Veel kranten hebben het morgenochtend over de file... die de politie dit weekend met opzet veroorzaakte... om een benzinedief te kunnen pakken. De dief botste achterop een auto en de man die daarin zat kwam om het leven. De Volkskrant vindt dat het goed zou zijn... als de politie zijn beleid in dit soort gevallen nog eens bekijkt. Want ja, het is natuurlijk goed als je een dief probeert op te pakken... Maar niet als je daarbij onschuldige weggebruikers in gevaar brengt. Volgens het AD is in de jaren negentig al bepaald... dat het opzetten van zo'n fileluik gevaarlijk en onverantwoord is. Experts zouden het gebruik ervan nadrukkelijk hebben afgeraden. Maar de politietop negeerde dat advies. Anderhalf jaar geleden dachten we in Europa... dat we de crisis zelf nog konden oplossen. Maar nu roepen we misschien de hulp in van een ontwikkelingsland. China staat in het Nederlands Dagblad. Het land zou overwegen kapitaal te storten bij het IMF. In ruil wil China zijn snel groeiende economische invloed... ook omzetten in politieke macht. De PVV in Limburg vindt het zelf helemaal geen probleem... dat de twee statenleden hun eigen fractiemedewerker zijn... waardoor ze recht hebben op een extra salaris. Er staat nergens in de wet dat het niet mag, zegt de PVV in het Algemeen Dagblad. Eerder bleek al dat ook een PVV-statenlid in Noord-Holland... zijn eigen fractiemedewerker is. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de provincie... eerder al een advies gegeven over de kwestie en dat luidde... Uit integriteitsoverweging is het niet aanbevelenswaardig. Een stedentrip naar Amsterdam is een dure grap, schrijft de Telegraaf. Amsterdam heeft de duurste taxiritjes in Europa. En de hotels in de hoofdstad zijn twee keer zo duur als in Brussel. Ja, sowieso is Brussel een aanrader, want dan kun je als Nederlander met de auto naartoe. Die een stedentrip maakt met het vliegtuig betaalt veel meer. De vliegtarieven zijn het afgelopen half jaar flink gestegen. En tot slot een opmerkelijk bericht in Dagblad Spits over een speciale deodorant voor mannen vanaf nu te koop in Amsterdam. Ja, speciaal voor het intiemste deel van de man. De kop boven het artikel, fris het weekend in. Het stuk in spits begint met een opmerkelijke aanname. Elke man kent dat, het onfrisse luchtje... dat zich aan het einde van de dag bij een toiletbezoek... vanuit de onderbroek aan je opdringt. Nou, voor de duidelijkheid, dat stelt de schrijver van het stuk. Inderdaad, een man. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. He's so misleading He turns and says that you are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 Fell in love with a boy van Just Stone. En vandaag is er een rechtszaak begonnen tegen de twee mannen die in juni opgepakt zijn in de buurt van haar huis. Ze hadden onder meer zwaarden, een lijkzak en platte gronden... van het landgoed waar ze woont bij zich. En ze zouden van plan zijn geweest om haar te ontvoeren en te vermoorden. Iets wat ze overigens zelf ontkennen, maar gelukkig was in ieder geval niet thuis. Mogen de Engel Engelsen zich na ruim 35 jaar nog eens uitspreken... over het lidmaatschap van de Europese Unie. De vorige keer was in 1975. Toen stemden de Engelsen in een overgrote meerderheid voor toetreding tot de EU toen nog de Europese Economische Gemeenschap. Over het wel of niet opnieuw laten houden van een referendum... wordt op dit moment gestemd in het Lagerhuis? Hieke Jippes, goedenavond. Um, ik zeg, er wordt op dit moment gestemd of is het alweer klaar? De uitslag van de stemming is net bekend. We weten alleen nog niet, want dat is eigenlijk het allerspannendste... hoeveel mensen uit de eigen partij van premier Cameron... die deze uh, stemming ten sterkste had ontraden... hoeveel, die, uh, hoeveel van hen uh, de wil van hun partijleider en premier getrotseerd hebben. De uitslag is uh, 111 voor het houden van een referendum... en voor 483... Tegen. dus de regering heeft met 372 stemmen uh, gewonnen. Maar nogmaals, de omvang van de rebellie tegen Cameron... dat is waar we allemaal op zitten te wachten. En wie zijn de parlementsleden die voor hebben gestemd... Dat zijn in ieder geval een groot aantal uh, conservatieve uh, eurosceptici. Maar ook wat mensen van uh, Labour en van kleinere partijen mogelijk. Dat weten we op dit moment ook nog niet uh, uh, helemaal. Maar dat zijn mensen die zeggen... Uh, uh, luister, we hebben de laatste keer in uh, 1975 onze stem uit kunnen brengen. Zoals jij al in de inleiding zei. Toen ging het alleen maar over de toetreding tot een handelsunie. Uh, daarna zijn we geconfronteerd confronteerd met een Europa wat hier steeds meer de dienst ging uitmaken. We hebben nooit de kans gehad om daartegen nee of ja te zeggen. Uh, we ons is het ene verdrag na het andere uh, uh, door de strot gedrukt, om het zomaar uh, te zeggen. En als er uh, ooit een gelegenheid is om onze wil uit te drukken, dan is dat wel nu, nu Europa zelf totaal in het ongereden is en aan het zoeken is naar een manier om zichzelf bij elkaar te houden. Ja, hoeveel uh, conservatieven tegen de wens van hun leider in zijn gaan... hoe groot die rebellie is, dat weten we dus nog niet precies. Maar um, de opdracht was aan allemaal, conservatieve Labour en Lib Dem... van hun leiders om tegen te stemmen. Ja, en van, uh, ook van Labour. En uh, dat is gebeurd met de zogeheten three-line whip... Dat betekent dat de fractiedwangers... die grote macht over individuele parlementsleden uitoefenen... die over iedereen een dossiertje bijhouden... die precies weten wat iedereen voor buitenechtelijke affaires heeft... en, <lacht> en nog meer voor vreselijke dingen uh, mogelijk doet... en zegt, luister eens, jongeman, als jij vanavond tegenstemt... dan uh, is een regeringsbaantje voor jou uh, niet weggelegd. Dan S zal ik de minister niet op jou attenderen. Middeleeuws vind ik dat uh, Ja, maar ook wel weer heel erg leuk... En, en um, er, er gold dus in dit geval een three-line whip, dus de hoogste fractiedwang die maar mogelijk is. Desondanks is die getrotseerd door uh, twee uh, uh, conservatieve lagerhuisleden die op de laagste rang van parlementair privé-secretaris van uh, uh, de ladder naar de top uh, stonden. En die hebben ook de consequentie getrokken. En in, uh, hebben in feite meteen hun baantje neergelegd. Want zeiden ze, het principe geldt hier uh, sterker dan onze carrière. Natuurlijk uh, denken deze mensen uiteindelijk wel aan hun carrière. Want ze denken dat dit in hun kiesdistrict heel erg goed gaat vallen. Dus uh, uh, dat is niet zo ontzettend bijzonder. Maar we zijn dus erg benieuwd wie de mensen zijn die Cameron hebben getrokken. Trotseert. Aan de telefoon Henk van Klaveren, persvoorlichter bij de Lib Dems. Goedenavond, meneer van Klaveren. Goedenavond. Heeft Nick Clegg zijn partijgenoten ook zo streng geïnstrueerd van tevoren over hun stemgedrag? Ja, dat hoeft niet zo heel erg bij de Liberal Democrats. Uh, de, die, die, die, zij zouden sowieso al tegen gestemd hebben. Want waar zijn... Uh, ik zei net tegen Hieke, het klinkt middeleeuwspijn... om dit, met dit soort maatregelen te dreigen. Waar zijn Clegg en Cameron bang voor... als ze hun parlementariërs allemaal de vrije hand zouden geven? Nou, het is niet zozeer een kwestie van uh, dat men ergens bang voor is. Het is meer, meer een kwestie van: kijk, het regeringsstandpunt is dat uh, een referendum niet. Dit is niet het juiste moment voor het referendum. Zeker niet in een economische crisis. Uh, wanneer er al genoeg problemen zijn binnen, in het binnenland. om dan ook nog eens een keer te gaan nadenken over hoe je met de Europese Unie verder wil. Uh, er is een wet door het parlement heen gegaan afgelopen jaar. En die zorgt ervoor dat er een referendum over een aankomend verdrag komt zodra dat verdrag er ligt. En dat is een garantie. Elk verdrag dat er komt, automatisch komt daar een referendum uit. Ongeveer wat Ierland ook heeft uh, op dat gebied. Nou zeggen zij, dat is, dat is eigenlijk wat wij hier, uh, wat de afspraak die wij als regering hebben gemaakt. En dus moeten we nu ook gewoon zorgen dat onze partijen daarachter staan. En dan kun je niet hebben dat ze vervolgens in na, een paar maanden nadat ze hiervoor hebben gestemd, voor iets anders gaan stemmen. Ja. En dat is eigenlijk meer een conservatief probleem dan dat het voor de Liberal Democrats is. De Liberal Democrats hebben in hun uh, partijprogramma, het uh, verkiezingsprogramma bij de afgelopen verkiezingen gezegd... Uh, wij willen een referendum als er een, uh, een verdrag ligt. En niet zomaar in het wilde weg op een gegeven moment een datum prikken. En dat is een beetje wat er nu gebeurt. Ja, want dit is een soort uh, eruptie van een euroskepsis. Hoe groot is die euroskepsis in Groot-Brittannië? Nou, dat is, dat is lastig te zeggen. Kijk, on, onder conservatieve uh, uh, uh, parlementariërs is die vrij groot. Het zal waarschijnlijk zo'n 85 zijn die, die voorgestemd hebben. Maar als je kijkt naar de, de, de meest meeste bevolksonderzoeken, meeste peilingen, dan zie je dat Europa eigenlijk heel erg laag op de agenda staat. Meestal ergens zo onderaan de top 10. En vandaag kwam er uh, een aantal commentatoren uh, wezen erop dat Ipsos Mori, een van de grootste uh, peiling, uh, peilingsbedrijven hier, die hebben hun, hun oktoberresultaten over de bevolkingsstemming uh, uitgebracht. En daar stond Europa niet in de top 10. Dat ging over banen, ging over economische groei, over pensioenen. 96% van de mensen zei dat Europa geen in de top dat van hen was. Nou ja, Waarom maakt zich dan zo druk? Nou, het is meer dat, het is meer dat men in het eh, dat de conservatieve parlementariërs zich heel erg druk maken. Maar in het land. En men denkt heel erg dat in een bepaald in, in, in een kiesdistrict dat het heel erg goed gaat gebeuren. En die kiesdistricten zijn misschien op, in, in, voor hen heel erg eurosceptisch. Maar het, eh, de, de, de sfeer in het land is wel anders. Natuurlijk, men is wel. Ja, hij heeft zijn zorgen over de Europese Unie, vindt dat ze soms te ver gaan. So, uh, uh, en, en er zijn zeker ook bepaalde kranten die heel erg die agenda uh, en, en, en die boodschap... Naar, naar, uh, in, in, in elk bericht dat ze schrijven over, over Europa, is, geven ze het wel een negatieve draai aan. Ja. Maar ja, dat is een bepaalde, uh, uh, ja, dat is een bepaalde krant, dat is een bepaalde agenda die zij hebben. Maar in het, in, in het land eigenlijk is het niet zo heel erg... Een groot issue. Iets anders. Um, had uh, de Franse president Sarkozy een punt toen hij op de top van, uh, van afgelopen zondag tegen Cameron zei dat de Britten de euro haten en dat ze zich dus vooral er niet mee moeten bemoeien? Kijk, uh, er zijn een heel aantal Britten die de euro niet zo zien zitten, maar om nou te zeggen dat ze hem haten, dat, dat gaat ook weer heel erg ver. Het is voor de Britten heel erg belangrijk dat de eurozone uh, de zaken op een rij krijgt. Simpelweg omdat ongeveer de helft van, uh, van de handel die, uh, die Groot-Brittannië heeft met de wereld naar de eurozone gaat. Uh, en, en dat betekent dus dat, dat het goed moet gaan met de eurozone. Om, zodat het goed kan gaan met de Britse economie. En daar merkt men, het gaat natuurlijk niet zo heel erg goed in Europa... met, met, uh, met hoe, hoe de economische groei vooruitzichten zijn. En daarom wil men heel erg graag uh, uh, dat, dat, het, dat het opgelost wordt en sneller... Uh, dan, dan dat eigenlijk nu gaat. Uh, en vandaar dat er uh, ja, een, een, kleine, een, een klein uitschieter... Uh, maar ja, dat gebeurt zo, zo wel eens op, op, op, op dat soort vergaderingen. Ja. Hieke, 100.000 Britten hebben dit uh, debat bewerkstelligd door een petitie te ondertekenen. Uh, Cameron heeft zich nooit echt zorgen hoeven maken... of het referendum wel door zou komen. Maar de symbolische waarde is er natuurlijk wel die symbolische waarde is er uh, absoluut. En wat uh, je andere uh, interviewee uh, net al zei, die agenda uh, tegen Europa, die sluimert hier toch altijd wel heel erg uh, onder de bevolking. Ook inderdaad omdat die opgehitst wordt uh, door de kranten, hè, van, de, van de, de rechte bananen die ons door Brussel zouden worden opgedrongen, tot het feit dat we niet onze eigen maten en gewichten zouden mogen hanteren, uh, tot tot, uh, iets wat absoluut met de politieke unie van Europa... natuurlijk niks te maken hebben... tot het feit dat uh, de integratie van de Europese mensenrechtenwetgeving... hier tot uh, uh, uh, absurde situaties leidt... ten aanzien van het niet mogen uh, het land uitzetten van uh, uh, terroristen... Dat alles uh, wordt door de kranten inderdaad behoorlijk opgezet. En dat, ge dat maakt dat een heleboel mensen hier toch het gevoel hebben van... ons wordt iets opgedrongen door een uh, uh, onverkozen uh, uh, directie in, in Brussel... om het maar te zeggen, wij willen onze eigen boontjes stoppen... want dat kunnen wij ook best. En kijk naar uh, de opkomende uh, economieën... die nu de groei in de wereld uh, uh, moeten uh, veroorzaken... Hè? In Azië bijvoorbeeld India, noem maar op. Dat maakt dat dan bij sommige mensen de hang naar het verloren empire weer groot wordt en die gaan dan roepen: we hebben altijd het gemene best nog. Waarom maken we ons niet wat losser van Europa en gaan ons zelfstandig meer op die oude banden richten? Want dat is ook economisch veel meer in ons voordeel en bewerkstelligt uh, groei die uit Europa kennelijk niet kan komen. Ja. Uh, het komt er niet, maar zou je, zou je een inschatting durven maken... van wat de uitkomst zou zijn van zo'n referendum? Um, dat is uh, heel ongewis, zoals mensen uh, uh, die daar verstand van hebben... Uh, altijd uh, zeggen, het hangt ontzettend van de vraagstelling af. Uh, het hangt er ook van af uh, uh, in hoeverre mensen bereid zijn... om te komen stemmen voor zo'n referendum. We hebben onlangs een beperkt referendum gehad... over een verandering van het kiesstelsel... Uh, waar jarenlang voor geijverd is door de liberale democraten. Nou, Dat is op een groot uh, fiasco voor hen uit. Geloof kwamen weinig mensen en de meeste mensen wilden het bij het oude houden. En dat zou uh, ten aanzien van uh, Europa en de banden met Europa ook wel eens kunnen gebeuren. Dus niemand durft daar echt pijlen op te trekken. En als je een uitslag krijgt van 35% voor het ene, 35% voor het andere... en de rest onbeslist, wat moet je daar dan als regering mee? Ja, Henk van Klaveren, denkt u dat mensen uh, zouden komen? Voor een referendum? Ja. Ik denk dat er zeker wel een, een, een behoorlijke opkomst zal zijn. Kijk, het, het is, zoals, zoals de co correspondent ook al zegt... het is een, heel duidelijk een onderbuikgevoel wat heel veel Britten mm -hmm. hebben. Dat zit niet helemaal lekker. En daarom zegt de regering ook dat er een aantal hervormingen zouden moeten komen. Maar zijn die onderbuikgevoelens genoeg om mensen ook daadwerkelijk naar de stembus te bewegen... en daar ja of nee te stemmen, en dan als onderbuikgevoelens hebben waarschijnlijk nee? Dat is de grote vraag. Henk van Klaveren en Hieke Jippes, hartelijk dank. Invisible details Nearer all that we put up But to be safe from our Blood-red sky controls And every motive I supply To dance away the sound in your song hope it comes I'm so van Ozark Henry en deze prachtige opname... is zeven jaar geleden gemaakt hier in de studio van het Oog op Morgen. Komende vrijdag wordt er een herdenkingsbijeenkomst gehouden in Hoorn. En wat er herdacht wordt? Het Hoornse taartarrest. Dat is de uitspraak die de Hoge Raad precies honderd jaar geleden deed... in Hoorn in een beruchte moordzaak. Straks praten we met de zoon van het dienstmeisje dat werd vergiftigd. Wim Bongers. Meneer Bongers, goedenavond. Ik ga straks met u verder praten, maar eerst praten we met advocaat Jan-Hein Kuipers. Meneer Kuipers, wat is het verhaal van die Hoornse taart? Um, het is een heel oud verhaal. Het stamt uit uh, 1910. Het arrest van de Hoge Raad is van, van 19 juni 2000, of 1911. En het houdt in dat een, een oude kermisklant, een man die daar had gestaan... en die penningen in de daar een beetje extra zijn kost mee verdiende... door niet alles af te dragen aan de marktmeester. Um, op een gegeven moment is die man ontslagen en die heeft gedacht... nou omdat die marktmeester ook nog eens een functie had als afslager bij een veiling. En daar hij geld mee verdiende. Hij twee vliegen in één klap kon slaan. Namelijk het uh, wraak nemen omdat hij was ontslagen. En ten tweede de kost weer winnen door de baan van veilingmeester over te nemen. En daardoor een, uh, het idee had opgevat om een taart te, te laten maken. Die heeft hij laten maken in Amsterdam. Daar heeft hij rattengif in gedaan. Die taart heeft hij opgestuurd naar de marktmeester voor verjaardag. Met de bedoeling dat die marktmeester hem op zou weten en, en ja, toch wel zou komen te overlijden. Alleen de marktmeester was niet thuis, zijn vrouw en zijn dienstmeisje wel. En de dienstmeisje had het een en ander te zeggen in het huishouden van de marktmeester. Dus die dacht van nou ik mag best een stukje nemen, want eh, dat kan wel velen, maar mijn vrouw overleed. Ja, hij vermoordde dus eigenlijk de verkeerde persoon. Ja, precies. Ja, en wat betekent dat uiteindelijk voor zijn straf? Nou, hij werd uiteindelijk tot levenslang veroordeeld, voor moord. En dat was in, in dat geval uitzonderlijk, omdat in het Horense taartarrest de Hoge Raad voor het allereerst in de geschiedenis, en daarom is het ook een belangrijk arrest geweest, het voorwaardelijk opzet aanvaarden. Dus niet het echt opzettelijk willen doden van een bepaald persoon in dit geval, maar de kans aanvaarden, de, de kans gewoon ja, niet willen, willen voorkomen dat iemand anders wordt gedood. En dat is een juridische constructie... omdat je nooit in het hoofd van een bepaalde verdachte kunt kijken... om te kunnen komen tot een veroordeling ter zaken. In dit geval uh, voorbedachte raden, dus moord. Ja, want hij had kunnen weten dat als hij die taart opstuurt... dat er een risico bestond dat iemand anders ervan zou snoepen... en dus eventueel uh, zou komen te ja, overlijden. Ja, precies. En zijn verweer was... ja, ik heb haar niet willen doden, ik heb die marktmeester willen doden. Maar normaal ging dat tot die tijd nog wel redelijk op. Maar na dit arrest niet meer. Nee. Ook niet echt handig om te zeggen dat je wel echt van plan was... iemand anders te vermoorden, toch? Nee, maar ja, als, als op dat moment de rechtspraak zo was... Dat, het, uh, dat je daarmee dan weg kon komen, dan is het een logisch verweer. Maar omdat de Hoge Raad hier omging en eigenlijk het opzet gewoon uitbreidde middels het aanvaarden van de kans en je daardoor, daardoor strafbaar te maken... dat had die, uh, die, die oude marktklant natuurlijk niet kunnen bevroeden. Nee. Nou, dit uh, zogenaamde Hoornse taartarrest is nu nog steeds belangrijk... Ja. in de huidige rechtspraak. Waarom precies? Omdat de hele theorie van het voorwaardelijk opzet... sinds uh, 1911 uh, steeds verder uh, op de loop is gegaan. En er uh, steeds vaker en steeds meer door rechtbanken en hoven... maar ook Hoge Raad werd gezegd van ja, meneer... U zegt wel dat u die cocaïne in uw, in uw koffer nog nooit heeft gezien... en dat u er niks van weet, maar ja, die koffer heeft u in uw hand... dus uh, u bent de klos, want u had dat uh, moeten weten. Het is de kans die u aan te rekenen is, dus u wordt, wordt gewoon veroordeeld. Ja. En dat ging steeds verder, tot een aantal jaren geleden... dat de Hoge Raad toch weer is teruggekomen op die voorwaardelijke opzet... in die zin dat het niet zomaar in elk geval uh, gebruikt mag worden... door een theorie op te hangen en die dan ook maar uh, te gebruiken voor het bewijs. Bent u daarmee eens dat het iets wat beperkt is? Ja, ik vind wel dat de jurisprudentie van de Hoge Raad de laatste jaren... toch wel het voorwaardelijk opzet indamt. Probeert uh, iets meer streng te zijn in, in het gebruik van voorwaardelijk opzet... en in, in theorieën in dat verband. Je kunt bijvoorbeeld in plaats van iemand die uh, je beschiet... Uh, of die beschoten wordt door een dader... dat dus de dader zegt van ja, luister, ik wil op zijn benen schieten. En het is ook inderdaad zo dat die benen zijn geraakt. Dan gaat het eerder aan om hem te lasten te leggen, zware mishandeling... Uh, of, of mishandeling als die kogel er doorheen gaat, dan hou je er niks aan over... dan te zeggen, ja, poging doodslag. Ja. Uh, en dat gebeurt, gebeurde in, te, in de praktijk gewoon dagelijks, dat er werd gezegd poging doodslag. Terwijl het evident was dat de beste man misschien alleen maar op de benen heeft geschoten... om het enigszins te bagatelliseren. We gaan uh, terug naar Canada, naar Wim Bongers. U hoorde hem net al aan het begin van dit gesprek. 78 jaar oud, u bent de zoon van het beroemde dienstmeisje Gietje. Die je van de vergiftige taart had. Ze was toen 14 jaar oud. Heeft ze uh, veel met u gesproken over wat haar is overkomen toen ze 14 was? Ja, dat heeft ze zeker gedaan. Uh, ja, ik, ik ben naar Canada gegaan in 1952. Maar voor die tijd, uh, voor die jaren uh, toen ik 19 jaar was, uh, voor die tijd was ze altijd uh, nog elk jaar over het geval aan het praten en uh, elk jaar weer. Ze terug naar ons toe uh, dat ze dat vertelde. En uh, hoeveel verdriet ze er eigenlijk erover had. Verdriet? Om degene die omgekomen is? Of om wat haar zelf ja, is overkomen? Ja, die vrouw die was een hele lieve vrouw, zei ze altijd. En het uh, was een, een, uh, een uh, hele goede vrouw. En uh, ze kon goed elkaar opschieten. En zo, uh, so, het is... Uh, het was voor haar was het een ontroerende geschiedenis, een de de gebeurtenis. Ja, voor alle duidelijkheid, dus. uiteindelijk één persoon is overleden. Dat is de bazin van uw moeder. Uw ja. moeder heeft toen een klein stukje van de taart gegeten en is toen wel. Ja, die uh, heeft een klein stukje gehad. En uh, die vrouw die had uh, nog een groot stuk genomen. En uh, die had, uh, ja, uh, het was voor haar was het natuurlijk het einde van haar leven. Ja, hoe heeft uw moeder ja, dat, uh, dat overleefd eigenlijk? Want ik neem aan dat ze erg ziek is geweest. Mijn moeder die uh, is toen uh, zeker uh, twee of drie weken bijna bijna drie weken was ze in, in een in in een bedstij, uh, Thuis, uh, eerst in het ziekenhuis en toen dan later thuis bij haar in de in de Peperstraat. Uh, in, in, in een bed en uh, daar heeft uh, ze. Uh, wel doodziek geweest, natuurlijk. Uh, het was op het, op het nummertje aan was het bijna. Uh, konden ze het kon bijna, bijna niet maken. Ja. Kon ze vroeger met u als kind nog wel eens een stukje taart eten? Of was dat voor altijd een, een trauma? Dat kan ik me wel voorstellen. Wel, we kregen nooit veel uh, van dat spul. Want. Ja, uh, uh, yeah, we waren niet. Uh, we waren ook natuurlijk. Uh, en, en, uh, en uh, mijn moeder En uh, het was uh, voor haar ook uh, moeilijk om uh, gebak te kopen en al die dingen weer. Maar het was, het was nog wat duur in die tijd natuurlijk. Ja. Er bestaat een ja. lied over de moord. Ik weet niet of u dat weet, maar we gaan eventjes naar een fragment luisteren. En hoe ja. het kwam, het komt er niet op aan. Zo'n wraak had hij aan hun. En er stuurden uit Harlem vandaan een tart met azijnicum. De taart aan Marcus kwam aan, maar was niet thuis. Als dit iets korter had geduurd, o ramp, o bittere kruis. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat... Uh, uh, ik zie dat ik dat nooit gehoord heb. Maar uh, de, uh, die, die meneer die, uh, die dat zingt, dat is... Uh, ik geloof dat een meneer oud is. Ik weet het niet zeker. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, en die heeft inderdaad... Uh, heeft hij dat niet geleerd toen van zijn, van zijn vader, zoals ik hoorde. Uh, of gelezen heb. En uh, uh, dat is iets dat... Uh, wij, ik, ik heb dat nog nooit gehoord natuurlijk. En mijn moeder had het ook nog nooit gehoord, denk ik. Want uh, dat bestond toen niet. Nee. Wat vindt u ervan dat er honderd jaar na deze zaak... honderd jaar, alweer een eeuw, dat er nog... Of wie juist nu zoveel aandacht is voor de zaak en dus ook eigenlijk voor het verhaal van uw moeder. Ja, wel. Het is het is, uh, uh, het is natuurlijk een, een hele belangrijk iets uh, voor uh, de gerechten in Nederland om uh, dat aan de studenten te, leren, te laten leren. Uh, het is een case dat uh, eigenlijk uh, was het voor het eerste. Ik geloof <lacht> ik dat dat zoiets voorgebracht is. Ja, zeker, dat zeker. Dat is. klopt. Dat heeft uh, meneer Kuipers ook wel gezegd, eigenlijk. Maar ik bedoel maar eigenlijk voor u persoonlijk dat er ook aandacht is voor het verhaal van uw moeder. Is dat belangrijk voor u? Oh ja, zeker. Ja, natuurlijk. Meneer Kuipers. Uh, oh, sorry. Het is, het is iets dat. Uh, ja, het is. Uh, hoe kan ik het zeggen? Mijn, uh, mijn moeder die stond. Uh, die, die, die was altijd op de achtergrond gehouden. En. Uh, die waren zoals gewoon maar een dienstmeisje. En nu krijgt ze dan toch honderd jaar later wel de aandacht misschien die ze verdiende voor dit verhaal. Meneer Kuipers, tot slot. Vindt u het terecht dat er honderd jaar na zo'n uh, zaak zo'n grote bijeenkomst is dat het zo... Overduidelijk gevierd wordt eigenlijk, die Hoornse arrest? Het is op zich, op uh, op zich wel wonderlijk te noemen dat er, uh, tot een arrest van de Hoge Raad, uh, als het ware in een soort van jubileum wordt gevierd. Van de andere kant is het wel een soort van rechtsmonument geweest, het uh, aanvaarden van dat voorwaardelijk opzet. Maar je ja. ziet nu uiteindelijk toch, honderd jaar later, dat er toch weer die inperking plaatsvindt. Het systeem van voorwaardelijk opzet zal blijven bestaan. En dat is, uh, ja, om het maar eens heel gek te zeggen, een verdienste van het dienstmeisje. Um, dus dat wel, alleen het wordt wel weer iets ingeperkt... omdat het te ver uitgebreideld aan het worden was. En dat is dan voor juristen, met name voor ons in de strafrechtenadvocatuur... Weer, een, een, een, weer wat beter. Heel goed. Jan-Hein Kuipers, Wim Bongers, hartelijk dank. Graag gedaan. We kijken naar buiten. Jij ziet niet wat ik zie. Zoek jij de waarheid? Dan zie ik de fictie. Hoor jij de vogels? Dan zie ik de treinen. Zie jij de parels? Dan hoor ik de zwijnen. En we hebben geen geld. Maar we kijken naar buiten. Jij bent.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 Evgeny en Sarah Bettins propere ruiten. Hij is wereldberoemd als stripheld, kwam al eens tot leven in een musical... en vanaf morgen zijn ze een spannende ontdekkingsreis in Nederland... ook op het Witte Doek te bewonderen. Kuifje, oftewel Tintin. De regie van The Adventures of Tintin, The Secret of the Unicorn... was in handen van niemand minder dan Steven Spielberg. Schrijver en columnist Thomas Verbocht is al jarenlang Kuifje-fan. Goedenavond. Goedenavond. Vertel, waar zit die liefde? Waar komt het vandaan? Um, nou, mijn, ik las mijn eerste kuivie toen ik een jaar of acht werd. En toen uh, werd mijn wereld ineens veel groter. Het was in 1959, 1960. En uh, het waren avonturen die mij uh, enorm in de greep uh, kregen. En, en die ik gewoon de afgelopen 50 jaar ben blijven lezen. Uh, ook om de, omdat ze een zekere orde in mijn leven veroorzaakten. En ook om de omdat het geweldig mooi getekende avonturen waren, zijn. En ook vanwege de humor die met name toen kapitein Heddock... in de avonturen zijn opwachting deed. Uh, die, die humor, die, die, die, daar, daar kan ik gewoon geen genoeg van krijgen. En orde in uw leven, zegt u. Ja. Hoe, hoe kan een stripfiguur dat voor elkaar krijgen? Nou ja nou, je, je, je, je, je, je, raakt, je raakt gewoon verzeld in een universum... Uh, waarvan je weet dat alles daarin goed zal komen. En uh, dat, dat is af en toe heel prettig om dat, uh, om dat mee <laughs> te maken. Om die, uh, die ja. ijdele hoop misschien nog uh, te kunnen koesteren. Ja, dat ja, is, ja, is ook een troostrijk, zou ik maar zeggen. Geert de Weijer, stripjournalist bij de Belgische krant De Morgen... en curator van Moven het Tweede Stripmuseum van Brussel. Bent u een grote Kuifje-fan? Geert dat de Weijer... Ja, hoor je mij? Ik hoor je heel goed. Mijn ja. vraag was of u een Kuifje-fan bent. Wel, het gaat. Ik ben eigenlijk... Uh, hier in België hebben we uh, twee soorten mensen, twee soorten stripliefhebbers. Je bent ofwel fan van magazine of, of Kuifje magazine of wel Robidus magazine. En ik was eigenlijk meer een fan van Robbedoes magazine en het uh, titelpersonage Robbedoes. Uh, ook een, een, een roodharig figuur, maar veel levendiger, veel meer humor, veel meer expressie en veel meer kleur, vond ik persoonlijk. Ik vond Kuifje een beetje wat, mij, wat wij soms hier noemen droogkloterig. Uh, <lacht> sorry voor het woord, maar dat betekent eigenlijk dat hij, hij heeft amper expressie, hij had ook nooit ook, ook vriendinnetjes rond zich, hij had ook geen humor and <laughs> En ik zie, uh, hij was ook vrij bedweterig. En ik zie dat terug in de film van Steven Spielberg. Toen ik de film bekeek, dacht ik... Uh, ja, nu weet ik weer waarom ik Kuifje als personage niet zo leuk vind. God, Thomas Verbocht, die, die moet dit moment niet nou, plezier aanhoren. Ik ben er, er, er zover mee met eens dat Kuifje zelf inderdaad... omdat hij ja. droogkloterig is, mm -hmm. hij is een beetje bleek. En, en maar ja. dat is vooral natuurlijk om ons de gelegenheid te geven... Uh, ons in hem te verplaatsen. Maar de mm -hmm. avonturen worden van, v, uh, voor mij gemaakt... door door de bijfiguren, de eerder genoemde oh. kapitein Heddoop... Oh. de zangeres Castafiore, de detectives Janssen Jansen... de professor niet te vergeten, de butler... Eh, en de hond, de hond van Kuifje... die eigenlijk het, het menselijk element van Kuifje vertegenwoordigt. Ja. Maar Kuifje zelf is inderdaad, wat, wat, wat, inderdaad een, een brave rik. Ja. We gaan even naar een fragment van de film luisteren. Goed gedaan, Bobby. Gaan jullie werk maken van dit bewijsmateriaal? Geen zorgen, Kuifje, het bewijs is in veilige handen. Oei. Oh. Janzen, waar ben je? Oh, uh, ik, ik ben nou beneden. Waar, waar blijf je nou toch? Bedankt, ik ben Kuifje trouwens. Haddock, Archibald Haddock. Ja, Thomas, uh, Spielberg heeft het elfde album van Kuifje verfilmd. The Secret of the Unicorn, ja. Unicorn, moet ik zeggen. Het ja, ja. Geheim van de Eenhoorn. Waar gaat het in de notendop over? Nou ja, het zijn eigenlijk drie uh, uh, avonturen. heeft drie uh, albums in, in, door elkaar gevlogd. Dus de, het geheim van de Eenhoorn, de schat van Schalake Rakkum... en de, de gulden scharen. Waar het over gaat is dat er, dat er op, op Kuifje het spoor komt van... Uh, een, een, een soort document uh, dat, dat de weg gaat wijzen naar een schat. En hij moet, dan, dus de, de, hij moet drie documenten in handen krijgen... en dan weet hij waar hij die schat moet zoeken. Dat is in het kort het verhaal. Maar het, is een beetje, het, het verhaal zit wat gammel in elkaar. Terwijl juist in die boeken het allemaal heel mooi, strak is verteld. En hier spat het een beetje alle kanten op. En dat is voor mij ook trouwens die hele film. Hij, hij, hij, hij, oh, hij dondert over je heen. En dat vind ik echt heel, eigenlijk heel vervelend. Had u dat gevoel ook, Geert de Weijer, dat het uh, een beetje bij elkaar geschraapt is en alle kanten op schiet? Ja, ik, eigenlijk wel. Ik, ik, moet, ik moet zeggen, ik ben nooit echt fan geweest van de verhalen van Kuifje. Ik vond ze altijd heel, heel zwak. Ik vond alleen de decors en de sfeer van die verhalen en de personages er rond. ik bedoel dan de combinatie van alle personages, vond ik allemaal fantastisch. En ik vind, de film van Steven Spielberg is technisch heel sterk. Er zijn een aantal Figuren, personages die, die ik ongelooflijk leuk vind. Maar het verhaal was inderdaad gammel. Steven Spielberg heeft in verschillende interviews verklaard dat het uh 30 jaar gekost heeft voordat hij deze film kon maken, vooral door het scenario. Ik denk dat dat een oplari is. Uh, als hij er 30 jaar aan had kunnen werken, dan had hij wel een veel beter scenario afgeleverd. Hij heeft gewoon geprobeerd hij zee met een, een, een vreselijk contract op te zadelen in de tijd dat die man nog leefde. Nu, ik vond de actiescènes zo langdradig dat mijn voeten ervan begonnen te kriebelen. Dat is geen goed teken. En ik vond het ook een recht toe recht aan verhaaltje... Alla la uh, Raiders of the Lost Ark Indiana Jones. Men zijn op zoek naar een schat, vinden de schat, amen en uit. Gedaan met de film. Ja, en een beetje het, het Hollywood-formule uh, ja. uh, wat er overheen is gegaan. Hij heeft gezegd, uh, daar refereerde u net aan... dat hij het al dertig jaar wilde maken, deze film. Wat heeft hij daar eigenlijk mee? Ik zou dat niet zo snel verwachten, namelijk Spielberg en Kuifje. Wel, het is zo dat... dat uh, toen Indiana Jones voor het eerst, ik geloof het 1981 was, uh, op het Witte Doeg uh, kwam, dan zei men hier in Europa, hé, hey, maar dit lijkt wel verdacht veel op Kuifje. En toen bleek Spielberg gezegd te hebben... ...hoezo, wie, wie is Kuifje? Dan hebben ze hem die strips opgestuurd... ...en plots werd hij een grote fan van Kuifje. Dat is tenminste hoe hij het vertelt. En hij wilde dan altijd al die, die, die strips verfilmen. En hij is dan met R.C. gaan praten. Hij heeft hem enkel aan de telefoon gehoord... ...want toen ze elkaar wilden ontmoeten... ...was hij eigenlijk al, al, al dood. Mm -hmm. um, jammer. En dan heeft het lang geduurd voordat er een filmcontract werd gemaakt... Um, en dat is nogal een, een, een hele bedoeling geweest. Um, dat was allemaal niet zo koosjer. De Amerikanen wilden er iets helemaal anders van maken. Er zaten clausules in die men niet zo leuk vond, die HG niet zo leuk vond. Dus ja, nu is het eindelijk zover. En de techniek is er ook voor, denk ik. Ja, dat 3D-techniek. Mm -hmm. Thomas, is uh, Stripkuifje degene zeg maar die je zo leuk vond... Um, is hij zichzelf gebleven in de drie-dimensionale versie? Uh, nou ja, Kuifje is wel zichzelf gebleven. Maar, uh, bedoel, maar hij, is, hij, is, hij is zelfs iets meer reporter dan in de boeken... Ja. En dat is, in de boeken is dat een beetje vaag. Maar de andere figuur, dus zeg maar, die haddock, waar, waar ik zo van, van houd... dat is eigenlijk een beetje een potsierlijke persoon met een dikke feestneus. En dat werd totaal niet. Dus, het, is, um, nee, nee, dus het, het heeft eigenlijk heel weinig met de albums te maken. Zou het aanslaan in Amerika? Want Kuifje is zo Europees. Ja, ik denk dat het... Kijk, als je, als je niks van de avonturen weet... Dan denk ik dat je die film... Uh, vooral, ik denk vooral kinderen dat ze een leuke film vinden. Ja. Um, Spielberg heeft al gezegd, Geert, dat hij meer KFJ-films wil maken. Zou ja. je er naartoe gaan, denk je? Een vervolg? Die vraag heb ik me gisteren ook gesteld. En ik zal als stripjournalist wel moeten. <laughs> maar ik hoop dat ik gratis binnen mag. Want ik, ik vond dit echt niet leuk. Ik moet wel even Thomas tegenspreken. Ik vind het persoonlijk, maar dat is natuurlijk altijd subjectief... Ik vond het ook eigenlijk net wel leuk en ik vind het net leuk dat hij ook potsierlijk is voor mij is hij altijd potsierlijk gebleven het was een vloekende tierende man nee. en hem en Bobby vond ik leuk nou dat is mooi we hoeven het niet met elkaar eens te zijn Thomas Verbocht Geert Wuyer hartelijk dank okay. ja. dit was het oog van maandagavond Hartelijk dank voor het luisteren. Ik kijk even naar wat er bij Casa Luna is. Lex Bolmeijer ontvangt Ruud Gallen, directeur van de Nationale Coöperatie Raad voor de Land- en Tuinbouw. Tuinbouw en het oog is er morgen weer. Fijne avond.